Ongedierte vind je overal, al hebben we het dan natuurlijk niet over de eigenaren en gasten van Café de Kip. Hoewel, er zijn natuurlijk van die dagen dat dochter Toos en schoonzoon Mees goedkoop, voormalig eigenaar Akkie Pavrenier te lijf zouden willen gaan met een fikse vliegenmepper. Laten we gauw gaan luisteren naar citroentje met suiker. Hier! Hey waarom oh, verdorie pa waar komt er nou af je dat nou niet daar is die pa niet opgebouwd nou ik vind het ongehoord een wesp in dit jaargetijde waar komt dat klein vandaan ah, pas nou op direct van het heb allemaal met die ozonlaag te maken ik zweer het je Ach. nog een paar jaar en we sterven hier allemaal aan een wespverplaag in de winter oh. Pukkel, wat doet hij nou? Hij probeert een wesp te vangen. Een beetje, tante Ali? Uh, ja, lekker, doe maar. Probeer hè, vangen! Nu in ter plekke! En daarmee lever ik een bijdrage. aan het broeikaseffect. Oh, door een webs te vangen. Tegen het broeikaseffect bedoel je, maar ik geloof niet dat die redenatie helemaal opgaat, hè, pa? Maak je geen zorgen, Ali. Nee. Dit akkervietje is zo gepiept, geklaard en geplozen. Pa! Nee. Pa! Hey, ja! Pa, straks dat best nog in tante Ali ja. de pessie ja. in negen! Doen. Kijk. Kijk eens. Nou. Toos, doen! Ja. Help jij al? oude vader nou, maar is ze van de bar! Oh, dan gaan we het klaar. In plaats van zo aan mijn kop te scheuren! Pa! Ja! Ik heb het helemaal Snel! Ik voel je dat toch weer handig, Doos! Sluider oh. dat ik mijn poten niet gebroken heb! Ja. Ja. me dan ook niet op, pa! Nou, moet je luisteren, in mijn theatertijd hè, heb ik nog wel geholpen hey. met decoropbouw. En allemaal leuke kerels, weet je wel. Ik deed overal mee. Leuke jonge, sterke kerels. Ja, vroeger Hartstikke ja, vroeger hoog. ja. Doe mij dat allemaal en veel beter dan, dan af. Zo'n mof goot ik ja. gewoon in één keer plat met mijn me geweren. Vergelijk je die bestje nou met een mof? Heb je er eentje, dan zit zo de hele boel vol. Geen wesp in mijn zaak. Mijn zaak, pa. Doe mij maar een pilsie. Wat doe die vliegenbepper hier op de bar? Oh, Akki probeert een wips te vangen. In het kader van het broeikoseffect. Hé? Hey? Ja. Even, even, even, even, even, even <nogst> Hij Even, even, even, even <nogst> zich, mani, Wat is het met jou in de hond? wat krijgen we nou? Zeg, gaan Geno, we die bar af? Nee, nou, laat me erachter. Ja, ja, ja, en niet zeggen dat ik hier zit. Zit hier meneer Palfrenier Wie? Hm? Oh wel, jij jongen van studio Palfrenier. Uh, nee, nee, nee, die is er niet. Dat, we, dat wil zeggen, maar ik, ik zie hem niet. Ik dacht anders toch echt dat ik hem hier binnen zag komen, hè? U moet zich vergist hebben, nietwaar, waard van Oh, ja. Nee, nee, nee, nee, ik heb hem niet gezien, nee, nee. Hoe heerlijk, het lijkt me wel een klucht. Kan ik misschien iets voor u inschenken? Wat was dat? Wat bedoelt u? Wel, ik hoorde niets. mevrouw, we hoorden allemaal maar eens iets, Biertje? Ja, dan neer. Merci. Allee, ja, dan ga ik maar, hè. Verzoekt u maar niet voor. Misschien dat ik kan helpen. Yes! Maar nu hoor ik het toch wel weer? Eh, uh, dat, uh, dat was een wesp. Een wesp? Ja, mijn schoonvader heeft nog een poging gedaan om het beestje aan zijn einde te helpen. Maar oh, daar komt hij net weer. Hallo! Maar een wesp in het café, dat hoort toch niet? Oh, goeiemiddag. Een, een vliegenmepper op de bar. Allee, dat is toch bijzonder onhygienisch? Alles voor het milieu, mevrouw. Excuseer? De strijd tegen de ozonlaag. Met wie debuteert? Dan ga ik nu maar, hè. En het, dit is niet het etablissement waar ik naar maar kom. Zeg, wat is er mis met mijn etablissement, nee, als je vragen mag? Bejour. Ja. Is ze weg? Ja, ze is weg. Wat wil oh. dat mens van je maar niet? En wat doe jij onder mijn bar? Mijn bar. Heb je iets met die dame? Nee, nee, pa, daarom zit ik juist hier. Oh. Oh, ja, ja. Nou, <laughs> ja, oh, je mag. Je mag dan een aparte smaak van vrouwen hebben. Omdat dat je je voor deze versnopt hebt. Maar dan kan ik je geen ongelijk in geven, hoor. Oh geweldig, meester, als jij deed alsof je neus bloedde. Heb je bloedneus? Nee. Ja, ik denk altijd maar zo. Als er mensen achter mijn bar gaan zitten... dan is daar vast een verrek goede reden voor. Waarom niet, man? Ik zie geen bloed uit je neus komen. Volgens mij vergis je je. Dat mens wil me levend villen. Oh, wat heerlijk. Wat dramatisch. Oh. Wie was dat nou? Dat was mevrouw Smulders. Ik heb vorige week een bruidsreportage voor aangemaakt, echt, echt een hele goede reportage. Maar nou, is ze ontevreden? Ach, uh... ze vindt dat ze er lelijk op staat. Oh, oh, oh. <laughs> nou ja, dat, nou, dat lijkt me toch logisch. Ja, nee. ja, maar dat kan ik toch moeilijk tegen haar zeggen. Nee, dat ken ik Dat, dat het... het niet aan mijn reportage ligt, maar aan haarzelf. Nee, nou, dat, dat meisje is net een olifant. <laughs> met die dikke poten. Oh, ja, zeg jongens, ik heb eens een keer een hele lelijke actrice gekend. En die moesten we altijd enorm bijsmieren. En nou, zo'n ja, ik, was... ik, ik weet het niet. Ze wil niet betalen. Maar ik heb naar eer en geweten mijn werk gedaan. En ik moet ik huur betalen. Ja, zeg ja, natuurlijk dat ze betalen, maar dan moet jij niet voor de weg rennen, hè? Wees kerel. Ja, wees er een kerel. Ik moet dan zeggen, mees, dat een me dan wel weer van je meevalt dat je me zoon in bescherming neemt. Net als in de oorlog toen we de onderduikers voor de moffen verstopt. Oh, de gang. Maar, jullie hebben nooit onderduikers gehad. Wat weet jij er nou van, jongen? Evacuees wel hoor. Bijna hetzelfde. saamhorigheid. Daar gaat het om in zulke situaties. Hallo allemaal! Hei, dood, dood, dood, dood. Nou, ik heb eindelijk al mijn boodschappen hoor! Oh, dan Alleen de al. van die naast die ging net voor mijn neus dicht. Ach. Dus uh, ik heb vis voor vanavond. Ik oh, heb vis wie was die mevrouw die daar straks op hoge poten naar buiten kwam stormen? Hoge poten? Korte woord, je zult je doen. Ja, ja. Ja, je zult nog op zo'n dikke tanden vallen. Ja. Of zij op jou. Oh, Toos, je hebt echt wat gemist. Het was net het theater van de lach. Wat doe je Kinderachtig zeg. Nou, ze was een beetje dik. Nou, nou een en? Beetje, ja, dat is toch beetje. juist vrouwelijk? vrouwelijk? Nou, misschien was ze vroeger wel heel knap. Ik wil daar ja. geen woord meer over horen. Ik ben bek Ik zei dat ik bek was. Ja, ja, schatje. Ga jij maar lekker slapen. Is er iets? Nee, hoor. Wat zou er moeten zijn? Kom eens hier, liefje. En leg dat zalfje nou maar weg. Nachtcreme. Wat? Dat is niet gewoon een zalfje. Het is vochtinbrengende nachtcreme voor de rijpere huid. Oké, okay, oké, okay, jij zegt het, uh, nachtcreme. Nou, je hebt er toch nog wel genoeg op gesmeerd. Huh, kom maar even lekker bij me leren. Ik dacht dat je moe was. Ja, maar dan kunnen we toch wel even lekker tegen elkaar aanleggen. Al? Wat is er nou? Tegen elkaar aanleggen. Dus. Uh... Je wilt niet... Ja, ik wil best vrijen. Maar moet je wel even lekker bij me komen, hè? En, en stop die smeerboel maar weg. Wat is er nou toch? Die mevrouw Smulders, hè? Vond je dat nou echt zo'n koe? Zeg, waar heb jij het opeens over? Of vond je haar meer een olifant? Ach, dat arme mens. Ze kan er toch ook niks aan doen dat ze er... Nou ja, dat ze er zo uitziet. Zeg, kun je even erover erop houden? Ik krijg zowat het gevoel dat we hier met z'n drieën in bed liggen. Wel Huh? Ben je me soms zat of zo? Of ben jij mij soms zat? Waar gaat dit over? Ik ben me van geen kwaad bewust. Is die vrouw nou meteen afstotelijk? Omdat ze een beetje dik is? Een beetje? <laughs> ze is niet alleen moddervet. Ze heeft ook gewoon een hele dikke, vette kop. Juist, ja. Het doe nou toos. Ik heb helemaal geen zin om over dat mens te praten. Ja. Nou ja, laat ook maar zitten. Ik heb helemaal überhaupt geen zin meer. Weet je wat? Ga jij maar lekker op de bank slapen? Hey, Wil jij de slaap niet vatten? Ach, dat is altijd meer. Wat? Waarom heb jij je hoofdkussen bij, als ik vragen mag? Ik wist niet dat jij rond deze tijd eh, nog op was. Schrik eens even op, hè. Ja. Nooitje? Ja. Nee, dank. Dit is een heel interessant programma. Het gaat over de opwarming van de aarde. Oh. Dat busje deodorant dat jullie me laatst op Sinterklaasavond gaven... omdat ik niet zo wel rieken door het leven zou gaan volgens jullie. Dat is de boer, hè. Hm. Gaan de vissen dood van... En meer van dat soort dingen. Dus vanaf nu ga ik weer als mijn frisse fruit zelf door het leven. Als je dat doet, dan zal die wes vanzelf wel een loodje leggen. Oh. Is dit een verkapte belediging? Nee, geen verkapte. Leuk hoor. Van je schoonzoon moet je het maar hebben. Hij sterf... heeft het bed uitgestuurd. Moet jij niet gaan slapen? Voorlopig nog niet. Ik wil wel weten wat voor nieuwe wetsen, ik nog meer gebruik zonder te weten dat ik er milieuschade toe toebreng. Oh, oh, oh, wat is meneer opeens milieubewust? Jongen, ik sta open voor nieuwe dingen. Oh ja? Ja. Hé, hey, schoonzoon. Wat heb jij eigenlijk tegen Toos gezegd dat ze je eruit geschoten moet dat heeft? Ik zou het werkelijk en berachtig niet weten. Hij komt niet aan mijn zien, hè? Nou, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik geloof dat ik inderdaad niet meer aan de macht zit. Oh, wat heb je gedaan dan? Niks, helemaal niks, dat is het hem nou juist Ze zit daar een beetje in het lichtledige te happen met een zalfpotje in de hand En ze wil niet dat ik aan de zit Oh, wat sneu voor jou Hij <laughs> hey, misschien is... Uh... Wat? Hey, je weet wel, uh, mannelijks... Hé, uh... hey, verdorie pa, daar wil ik het helemaal niet over hebben met jou Nou, ik eigenlijk ook niet met jou Nootje? Nee, dankje. Je weet toch wel, pa, dat ze... Dat, nou ja, dat ze niet meer... Uh, nou, ja, Toos is in de overgang. Ja, daar gaat ik niet over, hoor. Hé? Maar ja, maar daar worden ze toch onredelijk van, of niet, soms? Ja? ja? Nou ja, dat heb ik wel eens gehoord. Van die emotionele bui en zo. Toos, de moeder is overleden lang voordat ze in de... Ja, ik, ik weet niet hoe het is met een vrouw als... Uh... ...in de overgang is? Eh, ik denk dat ik maar eens naar bed ga. Oké, okay, wel te rusten. Jij hebt verkeerd gezegd, hè? Ja, ik heb vast iets verkeerds gezegd. Oh, goeiedag, mevrouw Smulders. Dat valt nog maar te bezien of het nog hoe je een goeie dag wordt. Hoezo? Ik kom hier nogmaals bij me klagen doen. Mijn echtgenoot vindt die foto's ook niet schoon. Oh, nou, dat is, dat is uh, jammer uh, voor uw echtgenoot. Ik zit hier hiermee voor de gek te houden. Nee, nee, helemaal niet. Ik, ik vind het ook jammer dat u niet tevreden bent. Maar het, het is wat het is. En wat bedoelde daar nu weer mee misschien? Nou ja, precies wat ik zeg. Het is wat het is. Zoek nog maar wat andere foto's op. Je hebt er toch nog meer gemaakt, hè? Fotografen tonen altijd slechts een selectie van hun foto's Ja, nou ja, de rest is du dus niet beter ik, ik heb juist deze foto's gekozen Waarop heel goed Je geeft het dus zelf toe De rest was ook niet beter Nee, of ja, nou nee, maar dat lag niet aan mij Dat, dat lag oh? aan, nou ja uh... Uh, Ja, waar aan? Nou ja. Aan wat? Uh, uh, aan wie? De... Aan mij misschien? Nou, ja oh, oh, Wat ongelooflijk zielig, hè Om uw eigen fouten niet te kunnen toegeven Nou. Laat me die andere foto's nu maar even zien dus er uh, zit toch wel iets acceptabels uh, uh, tussen al dat gekluns van u. Nou, ik, ik weet niet of dat... Ik weet dat wel. Allee, laat het zien. Uh, uh, Oké, okay. nou ja. Uh, uh, even zien, hier heb ik... Nou ja, kijk. Kijk u zelf maar. Ja, maar Alsjeblieft. Ik heb daar oog voor. Ziet u wel? Ja, maar... Deze, deze... Deze zijn ook niet goed. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ik heb de beste... Geselecteerd, dit is... Ja, jij hebt duidelijk een verkeerde lens gebruikt. Dat zie je zo. Op. Nee, nee, nee. Dit, dit is de lens die ik altijd gebruik. Ah, voilà. Dan is dat het probleem. Ik accepteer dit niet. Nou, het, het spijt me echt dat u niet tevreden bent. Maar u zult toch echt moeten betalen. Oh, maar dat dacht ik niet, hè. Niet voor deze troep. Nee, hallo. Wilt u die met de foto's gooien, alstublieft? Zeer bedrieglijk, hè, meneer. Die tikjes hier in de tallage. Hoezo? Ik ga, ik ga hier werk van maken, hè. Wat, wat bedoelt u? Nou... Misschien dat ik naar de rechter stap of, of, of naar de consumentenbond of zo. Ja, ik bedenk wel iets. En het zal in ieder geval niet goed zijn voor uw clandesie. Ik geef u nog tot morgen een tijd om met een fatsoenlijke reportage voor de dag te komen. Nou, dan geef ik u nog tot morgen de tijd om met 475 euro over de brug te komen. Breng jij dit blad even naar achteren? Ik ben net met de inventarisatie bezig. Kun je niet samen voor zo... Uh, uh, uh, uh. Oké. Okay. Oké. Okay. He, hé, hé, toos. Hij kan ook echt niks goed doen, hè? Waar heb jij het over? Over jullie ruzie. Jij hebt hem vannacht naar de bank in de huiskamer gestuurd. Hoe weet jij dat nou? Nou, ik heb daar een heel gesprek mee met me gehad. Jij? Met mees? Ja, ik met mees. En wat dacht je dan? Oh, Zeg, pa, niet om het een of ander, maar... Is dat busje deodorant dat je laatst van de Sint hebt gekregen alweer op of zo? Pa? Pa, klim je nou alweer die bar op? Ja. oh nee, toch niet die vieze vliegenkleefstrip wel. Het wordt tijd dat Pa zijn eigen huis weer betrekt. Graag ja. Hoe eerder, hoe beter. Ja, doe maar net of ik niet bestaat, maar oh. Pa, pa, kom bij die bar af. blijft blijf je nog hangen in de Kleefstrip. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh nee, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, oh, man, in je vader vraagt of je even komt. Oh, oh, dat is dat? Ja, wat ik bedoel niet. Nou, ja, altijd oh, vat hem. Er... Oh, wat erg, ja, man. Het is schoenen. Ja, ik weet het, bloesvoeten. Ja, wat? Bloesvoeten, dat ze er overheen hangen. Ach. Je weet toch dat je zo'n hele dag moet staan en dat dan die voeten op gaan zwellen. Ze ja. trekken wel wortjes. Willen jullie nou wel een borrel af? <laughs> nee, maar als je zo dik bent, dan doe je toch ook van zo lang als ze leven niet zo'n jurk nee. aan. Zeg, is het dit van de voor of van de achterkant? <laughs> Wat zitten jullie hier nou voor boven te tappen zonder dat ik erbij ben? nu kun je mij... Hemeltje lief. Wat oh, oh, oh. hebben we hier? Oh. En die lipstick. Die lipstick. Nou, kijk, iedereen weet toch dat je geen oranje tinten moet dragen als je tanden zo geel zijn. Nee, kijk, kijk, dat vind ik nou oh, interessant oh, oh, oh. om te horen. Hè. Dat wist ik dus niet. Ja. Nou, ik zal er niet vervolgens aan denken, ja, man. Nee, niet. maar hij heeft gelijk hoor. Want ik heb eens de visagie gedaan van een actrice met hele gele tanden. Nou ja, niet zo geel natuurlijk als dit, maar toch. Wat ga je ik er, er nou mee doen, Marie? Dit ligt toch duidelijk buiten jouw maar Ja, mag ja nou precies. Kijk, als, als fotograaf... Kijk, die composities, die zijn allemaal best aardig, hoor. Of, of heel goed eigenlijk. Ja. Want kijk, ik heb expres vanuit vogelperspectief uh, heb ik gefotografeerd. Hier, kijk. Oh. En dan lijkt ze wat smaller. Oh, ja, goed, ja. Dus ik heb mijn Volgen, best nog gedaan. Ja. Jongen, luister Correct. nou eens, hè. Al film je vanuit Westen perspectief. dat mens past gewoon niet op zo'n plaatje. Moet je de arme man zien? <laughs> ik lach maar rot. Ze duwt hem zo wat het mij altijd. <laughs> Ja, moet je nou is kijken, is dit ja, nou een ja. arm of een been? Ja. of is dat er een man? Ah, ah is <tie> ja. ah. hey, wat hebben jullie toch? Mag ik misschien even meelaten? Tuurlijk, meid! Ja. Wat zijn jullie een stelletje kleuters? Mani, berg ogenblikkelijk die foto's op. Pa, haal die kleefstrippen van het plafond. En tante Adi... Uw bestje wordt warm. Oei, oei, oei, Als mijn dochter boos is, nou, dan is ze goed boos. Met het verkeerde ben je naar bid gestopt, maar. Ja, wat, nou, wat, wat nou? Wat nou? Waarom kijk je mij nou zo boos aan? Van pa verwacht ik niet anders. En mani doet pa na. Maar van jou, nou, meis... Ik snap er helemaal niks van, Toos. Wat heb ik misdaan? Ik zit gewoon hier een beetje te geinen met de jongens. Ik vind er niks geinigs aan. Die raststripp, die, Ik die, die oh, krijgt maar niet los. Pa, ja. kom nou van die bar af. Ik haal die kleinstripper er wel af. Nee, nee nee, geen sprake van. Als mijn dochter behoorde is geeft, zal het zo ook. Of ik heet niet, nekje je Oh, Kijk, Pa, kom van die bar af. Maak die helft van me. Die mees van jou kan ook gewoon niet een west verjagen hier. Ik doe dit toch ah, ook ah, niet voor mijn lol? Ik had het net over jou, mees. Dat jouw schoonvader halfbreek om de toeren moet verrichten omdat jij nog geen wet kunt verjagen. Meeën! Hé! Hé! Hé! Zo praat je niet tegen mijn dochter, hè? Hé! Hey, Hé! Hey. Hou nou eens op met je macho gedrag! Hoezo, macho? Laat mijn arm los, mees! Sorry, oké. Okay. Ik wil alleen weten wat ik misdaan heb. Je hebt niks misdaan. Behalve dat je een zeikstraal bent. Oh, dank u zeer. Fijn dat we het uitgepraat hebben. Ik snap niet waarom jullie die mevrouw Smulders zo belachelijk maken. Gewoon een geintje. Trouwens, ze maakt zichzelf toch nog het meest belachelijk. Weigeren te betalen omdat ze niet wil inzien hoe lelijk ze is. Jij zegt altijd dat het het innerlijk is, dat geld. Ja, dat is ook wel zo. Maar? maar... Nou ja, het uiterlijk speelt wel een ietsje pietje mee, denk ik. Oh. Maar niet zoveel. Uh... Zij is net getrouwd, Mees. Dus kennelijk is er iemand die van der Hout om wie ze is. Ja. Ja, wat? Nou, hij kon niks beters krijgen. Ik bedoel, heb je hem op de foto gezien? Verdorie mees. Wat maak jij je nou druk? Wat zou jij ervan vinden? Als de mensen zo om mij moesten lachen. Nou, liever, dat zou toch nooit gebeuren. Jij bent het stuk van de straat. Wat zeg ik? Van de hele buurt. Maar wat nou als ik ineens heel erg dik werd? Nou, dan, dan kun je toch altijd nog gaan Sonja bakken. En als ik dat nou niet kon... Nou, oh, dan niet. Vette pech. Wat? Voor mij? Nee, voor iedereen die daar moeite mee zou hebben. Echt? Maar ja, natuurlijk. Ik, ik ben het laatste jaar wel zes kilo aangekomen. Echt waar? De overgang, denk ik. Het is me totaal niet opgevallen. Nee? Nee. Nou ja, een kilootje of zo had ik gedacht. Oh, dus je vindt me te dik. Wel, <laughs> ik vind je prachtig. Ja, maar waarom dan? Ja, waarom dan? He, jemig toos, omdat... Uh omdat je toos bent, toch zeker? Nou, die zus van jou, laat hem alle hoeken van de keuken zien. Nou, niet zo dramatisch, pa. Het zou me niet verbazen als het straks tot een echtscheiding komt. Wat? zeg je nou... Zo erg is het niet met ze gesteld. Die twee hebben toch wel vaker ruzie. Nou, hè. Nee, nee, idioot. Uh, ik bedoel bij mevrouw Smulders. Oh. Als de man die foto's ziet, nou, dan zal hij wel eindelijk bij zin komen. Nou, haar man heeft de foto's al gezien. Hij is ook niet tevreden. Oh, <lacht> zie je, daar heb je het gevonden al. Nou, het kan me niet schelen of ze scheiden of niet, als ik mijn geld maar krijg. Nou, we moeten gewoon een goed plan bedenken. Hoe bedoel je, een goed plan? La, la, la, la, la, laat die foto's daar nog eens. Ja, waarom dan? Nou, gewoon heb Stil, stil, stil, dus. Hey. Ik hoorde al een tijdje geen geschreeuw meer uit de keuken. Zou ze allebei nog in leven zijn? Je zou een goede acteur zijn, Akkie. Veel gevoel voor drama. Nou, uh, ze moeten gewoon niet aan mijn meisje komen. Kom op, Mani. Waar die foto's nou nog eens zien? Nou, oké. Okay. <lacht> ja. Nou ja, het is wat het is, zeg ik altijd maar. Nee, dit is waar. Dit is niet waar. Oh. Goedemiddag allemaal. De krant. Hey jongen. Zo, hé. Wat is dat? Ja, ze is dik, hè? Ho, ho. Nee, ik bedoel dat mannetje. Wat een klein ventje. Ja, zo kun je het ook bekijken. Hoe dan ook. die zit er maar mooi mee. Wat dan? Nou, die mevrouw met dat kleine ventje, die is ontevreden over de reportage en wil niet betalen. Ze vindt zichzelf niet voordelig uitkomen, zegt ze. Echt? Wat flauw. Uhm, is mevrouw Toos uh, ergens? Die veegt de keukenvloer aan met mijn schoonzoon. Hé? Zeg een beetje rustig daar hè. Dat is wel mijn dochter meis. Houd er rekening mee. Ja, alles weer goed zo te zien. Oh, wat heerlijk. Er gebeurt hier ook elk... altijd wat. Dag mevrouw Toos. Dag droppie van me. Wat heb je toch al lekker kop? Nou zo kan die wel Nou weer. dank u. Liggen die foto's nu alweer hier? Opruimen mani. Nou is het genoeg. Nee maar meneer mani. Dat is toch zo opgelost dat fotoprobleem? Oh ja. Ach jongen wat weet jij er nou van? Hou jij je nou maar bij je krantenwijk. Photoshop. Hè? Werkt u dan niet met een fotobewerkingsprogramma? Nee. Dat zou ik dan maar snel gaan doen. Ik zal het vanavond voor u downloaden. Dan kom ik morgen wel even bij u langs. Later. Meneer Mani, hier heb ik het cd'tje voor u. Oh, hallo. Ja, wat aardig. Kom maar binnen. Nou zeg, ik uh, ben erg benieuwd hoor. Hier staat de computer. Vertel eens, wat is er zoal mogelijk? Nou, die mevrouw vindt zichzelf te dik, toch? Ja. Die mevrouw uh, Smulders? Ja, nou ja, dat, dat vinden wij. Zelf vindt ze dat ze dunner is. Precies. Wat je nou met dit programma kunt doen, is de werkelijkheid verdraaien... zodat die beter overeenstemt met haar ideale zelfbeeld. Snap je? Eh, uh, nee. Nou, kijk. Een beetje minder van uh, dit. En oh. dan misschien nog iets meer. Zo. Oh, ja, geinig hè? Ja, dat is, niet? ja dat is echt ongelooflijk, zeg dat wel. Welke <laughs> maat moet ze hebben? Uh, nou ja, uh, uh, uh, wat heb je zo al? Nou, je kan van maatje 46 naar 36 bijvoorbeeld. Oh. Of 32, dat kan ook hoor. Oh, oh nee, nee, dat ziet er heel raar uit. Uh, doe maar 40 of 42 of zo. Precies, het moet wel geloofwaardig blijven. En die tanden? Uh, die laten we zitten. Of, of groter bedoel je? Wat bedoel je? Nee, maar zou ik die wat witter maken? Zo is het bijvoorbeeld. Och, jee, maar dat het allemaal kan. Waar heeft u uitgangen de laatste tien jaar, meneer Mani? Uh, nou, gewoon thuis uh, en in de kip. <laughs> ja, ik dacht al zoiets. Kijk, hier zijn ze, mevrouw Smulders. Maar ik ben benieuwd, hè? Ja, zeg, dat lijkt er meer op, hè? Dat dacht ik ook. Ja, zeg, en uh, hadden we dat nu niet direct kunnen doen? He? Dat had u heel wat pijn en moeite kunnen besparen. Ja, dat was beter geweest. Ja, zeg, mijn echtgenoot gaat hierover zeer te spreken zijn. Hè? Nou, laten we dat hopen. Ja, ik zie dat je mijn raad hebt opgevolgd, hè? Je hebt een andere lens gebruikt. Nou, nou nee, nee, nee, kijk, over het algemeen gebruik je een lens... Op het moment dat je aan het fotograferen bent, niet daarna. Nee, nee, nee. Dat is technisch doenerij. Nee, nee, nee. Geef nu maar gewoon toe dat je het bij het verkeerde eind had. Nou, ja, dat is waar. wilt u ze in een zilver of in een gouden album? Ja, een gouden album, uiteraard. Uiteraard. De foto's kunnen trouwens ook met de huidige technologie rechtstreeks op de bladzijde geprint worden. Dat is heel mooi. Wilt u dat? Nee, nee, nee. nee. Doe maar schoon ingeplakt. Dan kunt je nog eens eentje weggeven. Een goed idee, mevrouw. En sloot sluiten we de tent een weekend en spuit ik het vol met verdelgig Dat Dat vast heel goed voor het milieu. Zoals ik al zei, alles voor de ozonlaag. Ga uit de weg, mevrouw. Heb die rest Zeg, je Ik zeg, nou, genoeg. Geef die voor hier. Je jagt al mijn klanten weg. En nou ga je gewoon even op deze kruk zitten met dit biertje. En je houdt je kop tot het op is. Ja, ja, ja, zeg, wie hebben we daar? Mevrouw Hollington. Goedenavond, samen. Mm. likeurtje, mevrouw. Oh, nee, nee, nee, merci. Hè. Ik uh, blijf niet. Ik uh, wil dan alleen maar even zeggen dat die uh, meneer Paul Vrenier, Ja, in feite, verstaat hij in zijn vak toch wel best wel redelijk. Oh, ja? Oh, oh laat oh. eens zien, laat eens zien. Ik zie dat u daar een uh, boek onder uw arm hebt. Oh, dat? Ja, oh, ja... Dat is mijn huwelijksreportage. Hmm, ja, ja, niks, kreeg, een, een impressie. Hè. Ja, dat wil ik ook wel eens ja. zien, ik ook ja. wel. Ja. Al even uh, en zegt kunnen we dan dat die het toch? Kom. Ja. Komt eraan. aan. Allee, zie. maar uh, wie is dat? Ja, nou, wel, dat ben ik. dat zit u toch? Nou, nee, niet, niet, echt. Zeg, hoe heeft hij hem dat geflikt? Moet je kijken, meid. Oh. Zo, dat is. Uh... Nou, dat is heel mooi, mevrouw Smulders. Oh, merci, hè, merci. Ja. Zou je dat met mijn buik ook zo kunnen doen? Ja, weet je, je zij fotogeniek. Of je zei het nu, ja, Dat is een waar woord. Ja, het is heel mooi, hoor. Nou, het is prachtig. Dat is wel heel vriendelijk van u om te zeggen. Maar ja, het is geen verdienst. Hè? Je hebt het te doen met wat de natuur u gegeven heeft. Ja. En de natuur heeft u wel rijk bedeeld, mevrouw Smulders? Mm -hmm. Meis. Ja, dat is waar, dank je. Merci. Ja. Het is wat het is, hè. Ja. Allee, zeg, dan ga ik maar weer eens. En bedankt voor het liqueurtje nog, ja, Mevrouw Smulders, dat is dan vier bij... Alsje ja. me nou ja. Oh. Wat, is het? wat heb jij nou ineens, Toos? Oh, kijk dan. Kijk daar op die kruk. Zeg. Daar was ze net zat. <laughs> Krijg nou wat om je En zo lijkt alles toch weer goed te komen in Café de Kip. Weg huwelijkscrisis tussen Mees en Toos. Weg ook de vetrollen en de gele tanden van mevrouw Smulders. Verdwenen als sneeuw voor de zon alle gezamenlijke ongenoegens. Zelfs de wesp is teruggebracht tot uiterst dunne proporties vanwege een iets te gewichtige derrière. Pays en Vrede dus in citroentje met suiker. Zolang als dat duurt dan. Tot volgende week. Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroentjemetsuiker.ko.nl. Of de podcasten. Wat zeg je? Ja, dat staat er. Oh.